Wat krijg je als drie jongeren samen met een malle volwassene radio gaan maken. Ja, er gebeuren hier uh, vreemde dingen. Uh... Non-stop hilariteit. De Vanuide Republiek is het programma dat de zingeving weer terugbrengt op de radio. Voordat het een drie wordt, lijkt het een afstandig om te gaan afzetten. Ja. Een spiksplinter nieuwe show die de relevante vragen van het leven stelt. Hier heeft er toen afgezien. Ze pretenderen de beste muziek te draaien van de hele zender. Dat ja, is een heel zin. De Bananen Republiek elke woensdagavond om 9 uur op Radio Nijmegen.